Middernacht het begin van vrijdag 1 juni. Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. De ChristenUnie laat onderzoeken of het mogelijk is om de euro te splitsen. De partij wil weten of het mogelijk is de euro op te delen in een noordelijke en een zuidelijke variant. Dat zei partijleider Slop in het tv-programma Knevel en Van der Brink. Slop vreest dat doorgaan op de huidige weg niet werkt. We blijven maar voortmodderen, terwijl de zorgen bij burgers en politici groter worden. Het democratische draagvlak voor de huidige aanpak neemt af. We willen kijken of er nog een derde weg is.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 Edwards deed in 2008 een vergeefse poging om in het Witte Huis te komen. Vorig jaar werd Edwards aangeklaagd omdat hij campagnegelden zou hebben gebruikt... om een buitenechtelijke relatie geheim te houden. Dat is dus niet bewezen. In Ierland zijn de stembureaus gesloten. De Ieren konden zich in een referendum uitspreken over de vraag... of hun land het Europese begrotingsverdrag moet ondertekenen. De opkomst was laag. De uitkomst van de volkstemming is pas in de loop van de komende dag bekend.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 Goedenacht, welkom bij Casaluna. Tja, nog niet eens zo heel lang geleden ging het zo. Je ging als eerste langs bij een hypotheekadviseur... die alle allervriendelijkst uitrekende hoeveel je kon lenen. Het inkomen van mijn vrouw telde toen nog maar acht jaar mee, herinner ik me nog... want die zou toch maar zwanger raken. Dat klopte trouwens ook nog, maar dat wist die man niet. Daarna zocht je uh, voor dat geld een huis uit. Uh, en wat ik me ook nog heel goed kan herinneren... was dat de begeleidende makelaar waarschuwde... Hij zei, als je ook maar enigszins dat huis wat vindt... dan moet je niet twijfelen, maar desnoods op de drempel... bij binnenkomst meteen de vraagprijs bieden. Anders gaat het niet door. Als dat dan tot een deal leidde, dan, de, uh, dan pas ging je eigen huis de verkoop in... en dan haalde je, je centen op bij de bank of de hypotheekverstrekker. Nou, dat waren nog geen tijden. Taco van Hoek, directeur Economisch Instituut voor de Bouw. Welkom. Dank je wel. We gaan het hebben over uh, uh, de markt, de woningbouwmarkt... en alles wat ermee samenhangt... Uh, want, want dit beeld, dit zul je ook, ook meegemaakt hebben. Ja, klopt. Ja. Er waren tijden dat uh, mensen heel snel een huis kochten. Soms zelfs, als ze het bijna nog niet eens gezien hadden... al een bot deden uh, rondjes die gemaakt werden... waar makelaars bij waren, waar dertig stellen rondliepen... om razendsnel in te schrijven op het huis. Die, die Ik kan tijden me huis herinneren ja. waar werkelijk de gaten in het rieten de, de, de, de plafond zaten. Ja. Oud huis. Ja. Uh, maar waarbij het uh, tweede stel bij binnenkomst als hij paf verkopen... en wij ja. waren de derde. Ja. Ja. Je hoeft ja. er niet ja. eens over na te denken. Ja, die tijd was er, ja. ja. Ja, goed. Hoe anders is het nu? Um, laten we even gaan kijken naar luisteren naar een klein fragmentje... van, uh, van het NOS-journaal van gisteren. Uh, om aan te geven wat er allemaal speelt op die huizenmarkt. En met name als het gaat over de hypotheekrenteaftrek. Nederland zal nog veel meer moeten doen om de economie uit het slop te trekken. De Europese Commissie zegt dat ons begrotingstekort drastisch moet worden aangepakt. Heilige huisjes zullen eraan moeten geloven. Het advies van de Europese Commissie is aan Nederland... kijk eens heel goed naar die hypotheekrenteaftrek... want de totale schuld van de Nederlanders is te groot. Dat is een bedreiging voor de banken, dat is een bedreiging voor de Nederlandse economie. Ja, goed. Europa maakt zich grote zorgen. Uh, eigenlijk, ik, je moet soms maar zeggen, wie maakt zich geen zorgen... Want we hebben ons kleurenblind geleend. Uh, en de uh, hypotheekrenteaftrek moet eraan. En wat zeg jij dan? Um, nou ja, eerst het punt van uh, dat we ons kleurenblind lenen. Uh, Nederland is het land in Europa wat het grootste nationaal spaaroverschot heeft. Dat betekent dus, wij uh, sparen veel meer uh, dan andere landen. We hebben net als spaaroverschot als we geen kapitaal zouden exporteren naar het buitenland, we zouden dat niet beleggen in het buitenland dan zouden we niet weten waar we het geld kwijt moesten. Is het in inclusief pensioenen of exclusief? Ja, inclusief. Gewoon alles wat we zeg maar in Nederland... Hè, als je kijkt naar uh, wat wij uh, consumeren, wat we produceren... Uh, wij hebben gewoon een groot nationaal spaaroverschot. Dat slaat alleen bij de pensioenfondsen neer. Die een steeds groter vermogen hebben. We hebben net gehoord, uh, ongeveer 870 miljard is er aan vermogen... bij de pensioenfondsen. Dat is waanzinnig dus veel? Ja, dat is heel veel. In ieder geval is dat... Uh, uh, meer dan het dubbele van de nationale staatsschuld, om het maar eens zo te zeggen. Dus wij uh, sparen wel degelijk heel veel. Uh, alleen, uh, ja, het, komt, het slaat vooral bij de pensioenfondsen neer. Die dat overigens voor een groot deel in het buitenland beleggen. Wat op zichzelf niet zo erg is. Maar dat hele beeld van dat wij niet spaarzaam genoeg zouden zijn in Nederland. Ja, dat is nergens op gebaseerd. Uh, goed, we gaan het niet over die pensioen hebben. Maar het, het is maar een van de bouwstenen, wil je zeggen. Om te zeggen dat, dat we wat overdreven reageren. Ja, dat is natuurlijk een, het, het idee dat we niet genoeg sparen is een heel vreemd verhaal. Maar dan die hypotheekrenteaftrek. Um, dat is een heilig huisje geweest heel lang. Uh, en nu zegt de Europese Commissie, ja Nederland, uh, luister eens, um, wij adviseren jullie, en dat is nu nog een advies, uh, doe er wat aan. Pak het aan. Ja, het heeft me wel verbaasd om heel eerlijk te zijn. Uh, je zou zeggen dat de Europese Commissie wel iets te zeggen heeft over tekorten die wij hebben. Uh, hè, omdat dat ook naar andere landen kan overslaan. Maar hoe wij ons belastingstelsel inrichten. Dat lijkt me primair een zaak van Nederland zelf. Dus of wij hypotheekrenteaftrek willen geven of andere aftrekposten. En daar staan natuurlijk weer andere belastingtarieven tegenover. Het geld moet altijd ergens vandaan komen. Maar je zou zeggen dat hier ook de Europese Commissie zich vooral moet bezighouden met de tekorten en eventueel de staatsschulden en hoe Nederland dat realiseert... ik zou zeggen, dat is onze zaak... en daar hebben ze eigenlijk niet zoveel mee van te doen, om heel eerlijk te zijn. Maar vermoed je een politieke agenda ermee? Ik bedoel, even anders gezegd, denk je dat de politieke krachten vanuit Nederland zijn... die het prima uitkomt dat de Europese Commissie zo'n advies geeft? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, dat, dat speculeren. ik, zit daar natuurlijk niet bij... Uh, Natuurlijk is het wel bekend dat er soms dingen zijn die vanuit de nationale politiek ook wel eens naar Europa lopen. om te zeggen als jullie dat nou roepen, ja, het in het in feest, of het niet altijd lekker handig. uit, om ja. heel eerlijk te zijn. Dat is ja. waar. Of dat hier speelt, dat weet ik echt niet. Ja, ik, nogmaals, ik heb er niet bij gezeten, ik kan het niet boordellen. Ja. Jij bent in een vorige leven uh, vice-directeur geweest van het Centraal Planbureau. Onder-directeur, zoals Onderdirecteur. het heet. Ja, ja. Um, en bent nu de, de, de hoofdverleidinggevende van het Economisch Instituut voor de Bouw. Uh, wat, wat is dat precies voor een club? Onderzoeksorganisatie. En in zekere zin, uh, het heeft wel een beetje verwantschap met het werk... wat het Centraal Planbureau doet, maar dan gericht op de bouw en de gebouwde omgeving. Dus wij maken analyses, uh, ook vaak voor de overheid overigens... Hè, zowel voor, voor het Rijk als voor regionale partijen... Uh, rondom woningmarktanalyses... Uh, hoe gaat het met de kantorensector in Nederland? De vraagstukken die rond de infrastructuur zitten. dat is ook een zitten. fijne. Sorry? Dat is ook een fijne, hoe gaat het met de kantorensector? Ja, nou ja, maar het is op zichzelf uh, niet dat het zo makkelijk daar gaat. Maar ja, de analyses zijn daar niet minder belangrijk om. Misschien wel eerder meer, dus in die zin is het... Maar is EIB onafhankelijk? Volledig onafhankelijk? Ja, wij doen onderzoek in opdracht van allerlei partijen. En ik geloof dat ik met de hand op het hart mag zeggen... dat we het alleen doen als we dat ook gewoon eerlijk kunnen doen... en onderzoeken niet. Ja. Maar het is dus niet een instituut van de sector, de bouwsector. Nee, nee, het is een onafhankelijk instituut. En wij verrichten onderzoek voor partijen op allerlei terreinen. En laat ik het anders zeggen, ik zeg ook wel eens tegen partijen: want het is natuurlijk zo dat er belangen zitten bij allerlei partijen. Men staat niet altijd neutraal tegenover de uitkomsten van onderzoek. En als ik het gevoel heb dat partijen iets willen waarvan ik denk: ja, maar dat gaat niet uit het onderzoek komen, dan zeg ik ze dat ook van tevoren simpelweg. Ze ja. dus kunnen wel willen. Maar realiseer je wel dat die effecten die je nou voor ogen hebt, dat die waarschijnlijk niet uit onderzoek komen. Maar dat, dat zeg dan... je dan wel tegen partijen die ik... de rekening betalen. Dat zeg ik van... van het onderzoek. Ja, en dat zeg ik van tevoren. Oké. Okay. En dat werkt heel goed in het algemeen. Laten we eens kijken wat, wat er nog meer voor, voor uh, zaken allemaal spelen. als het gaat om hypotheekrenteaftrek. Um, want er wordt gewaarschuwd uh, voor, voor scenario's zoals in Spanje en Italië, waar uh, de huismarkt ook volledig onderuit gaat. In Nederland is het niet volledig onderuit, maar. Mm -hmm. knallen zakken die prijzen een hoog tempo omlaag. Um, wa waarom zou dat eigenlijk niet in Nederland gebeuren? Want uh, volgens mij kun je, maar corrigeer me als ik het verkeerd zeg... Mm -hmm. toch veilig vaststellen dat huizen in Nederland relatief heel duur zijn. Nog steeds. Uh, nou, het laatste valt ook wat op af te dingen. Maar laat ik eerst even beginnen met de vraag... Uh, uh, Spanje, Ierland, andere landen. Uh, wat in Nederland opvalt, is dat wij eigenlijk nauwelijks leegstand hebben. dat is een groot verschil met landen als Spanje en Ierland waar gewoon veel lege huizen zijn. Hè? Er staan veel woningen te koop waar niemand in woont. In Nederland is dat niet het geval. Er staan heel veel huizen te koop... maar dat zijn bijna allemaal huizen van eigenaarbewoners die daar nog wonen. Dat betekent dat zijn mensen die ergens anders willen gaan wonen. Als ik morgen mijn huis te koop aanbied en ik woon daar nog... dan wil ik naar een ander huis verhuizen... anders zou ik mijn huis niet te koop aanbieden. En dat is wat er in Nederland aan de gang is. Het is eigenlijk een dynamisch probleem. Het is niet zo dat we te veel woningen in Nederland hebben... Uh, het punt is, uh, mensen willen eigenlijk ergens anders naartoe, willen verhuizen... maar zitten in de situatie dat ze graag eerst hun eigen huis willen verkopen... voordat ze een nieuw huis gaan kopen. En ja, als ja. iedereen zo denkt, dan komt dat niet op gang. En dat is eigenlijk precies het omgekeerde van uh, wat je eigenlijk net in het begin zei. Ja. Hè, waar vroeger iedereen zei, kopen en dan zien we daarna wel hoe ik mijn eigen huis kwijtraak. Want dat is toch geen enkel probleem. Nu is het precies omgekeerd. Want dat, dat hele circuit is, is tot stilstand gekomen ja. daarmee. Het is. Ja. Moeilijker geworden om een, een lening te krijgen. Heel moeilijk geworden in sommige ja. gevallen. Uh, en iedereen blijft zitten tot hij zijn huis verkocht heeft. Ja. Nou ja, het, het punt is dat die twee dingen hebben iets met elkaar van doen. Uh, want als je zegt, ja, het is eigenlijk een dynamisch probleem. Mensen willen verhuizen, maar kunnen hun huis moeilijk kwijt. Uh, wie kunnen dat doorbreken? Dat zijn starters. Dat zijn namelijk mensen die niet een huis hoeven te verkopen, maar alleen een huis hoeven te kopen. Maar hoe groot is die groep? Nou, dat is toch een serieuze groep die jaarlijks op de markt komt. Ongeveer 40.000, zeg maar, in normale tijden, zeg maar. En eh, als die, laten we zeggen, kopen... dan kunnen natuurlijk mensen die nu starterswoningen in de aanbieding hebben... die ook verkopen, die kunnen dan zelf weer kopen. En dan kan de groep daarboven ook weer verkopen. En dan komt dus die hele carousel op gang. Dus het punt is, het herstel moet van onderop komen eigenlijk... in de huidige markt, vanuit die starters... Het probleem is alleen dat het die starters steeds moeilijker is gemaakt... om aan een hypotheek te komen. Het heeft niets te maken met hypotheekrente-aftrek, voor alle duidelijkheid. Het gaat gewoon om het feit dat mensen veel moeilijker kunnen lenen. En juist starters. Ja. En er zijn eigenlijk twee dingen gebeurd. Het eerste is, de leenregels zijn aangescherpt eigenlijk voor iedereen. Nou, zou je misschien kunnen zeggen... oké, okay, het is wat voorzichtiger geworden. Was misschien ook niet helemaal verkeerd. Maar bovendien uh, is het zo dat... Uh, voor starters niet meer met inkomensperspectieven rekening mag worden gehouden. Die starters zijn eigenlijk dubbel getroffen... En dat is eigenlijk het werk geweest van de Autoriteit Financiële Markten. De banken die wilden eigenlijk jonge mensen wel wat meer lenen dan de standaardnorm. Ze zegt, ja, u bent 28, u gaat in inkomen behoorlijk omhoog. Dus u kunt wel 10, 15 procent meer lenen. Maar dat is eigenlijk door de AFM verboden, min of meer. Die hebben boetes uitgedeeld aan de banken. En de banken hebben juist in die crisistijd dat dus steeds verder teruggedrongen. En het gevolg is niet alleen dat iedereen dus minder kan lenen, maar de starters die kunnen dus ook dat inkomensperspectief nergens meer meegerekend zien. Terwijl ja, als jij op je 27ste een huis koopt, is echt zo dat je op je 37ste aanzienlijk meer verdient. Ik bedoel, de statistiek is keihard in dat zich. Ja. En ja, het is eigenlijk doorgeschoten in dat opzicht. En dat is jammer geweest. Er is nooit een discussie in het parlement geweest, zeg maar, hierover. Uh, Prudente leenregels, oké. Okay. Uh, er was een idee van u mag uitzonderingen maken. Nou ja, het beleid van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten... heeft dat steeds verder afgeknepen. Inmiddels worden helemaal geen uitzonderingen meer gemaakt. Ja. En dat heeft dus wel het herstel ja, echt lastig gemaakt. Maar voor die starters hebben we toch ook nog een ander probleem? Dat hoor ik je niet benoemen. Namelijk dat die huizen voor hen afschuwelijk duur zijn. Nou, dat is eigenlijk... Uh, kijk, we hebben te maken met prijsdaling op dit moment. Dat is niet leuk voor mensen die al een huis hebben... Maar voor mensen die moeten starten is dat u prettig eigenlijk. De huizenprijzen ongeveer met 10% gedaald. Hè? Echt in nominale prijzen. Dus even nog los van de inflatie. En dat maakt het juist dat het voor een starter iets makkelijker binnen bereik zou moeten komen. Maar ja. omdat we tegelijkertijd die leenregels nog veel harder hebben teruggedrongen... Ja. ja hebben we dat herstel dus moeilijk gekregen. Maar sta, stap je er niet iets te makkelijk overheen? Want als je naar, naar de, de, de, met name de Randstad kijkt... want ja. in grote lijnen zie je toch een soort ontwikkeling... ook in Nederland, dat de dunbevolkte gebieden ontvolkt raken... en dat er steeds meer druk op de Randstad zit. Dus daar ja. zie je dat die prijzen ook relatief uh, uh, hoog zijn nog steeds. Heel hoog zijn. Um, en dan zijn, zijn startersbedragen van 3 ton plus zijn niet heel ongebruikelijk voor een. Uh... Oh, nou, dat zijn niet echt normale startersbedragen. Nee, dat, ik heb het niet over gemiddeld, maar gewoon als je een eensgezinswoning en een niet al te idioot, maar een klein tuintje. Uh, is 3 ton helemaal niet veel in de randstad. Nou, gemiddeld wel. Kijk, een gemiddeld huis in heel Nederland kost 230.000 euro. praten we over alle huizen. Starters starten in relatief goedkope huizen. Het is ook zo als we kijken naar wat voor huizen mensen hebben. Dan zie je dat uh, mensen die wat ouder zijn... die hebben duurdere huizen dan gemiddeld. Dus typische starterswoningen moet je toch wel denken aan... 140, 150, 160, 170, 180. Maar wat koop je daarvoor in de Randstad? Toch niet veel? Nou ja, de Randstad is groot. In Amsterdam is het weer wat anders dan de elders in de Randstad. Ja, daar koop je volgens mij koop je, daar koop je daar een schuur voor nog steeds. Nou, dat is niet helemaal waar. In Amsterdam praat je... Uh, dat het, laten we het zo zeggen... dat je ja, rond de 60 vierkante meter... zit je toch wel tegen de twee ton aan ongeveer. Dat is veel. Ja. Dat is ook wel de top van de markt waar je het echt over hebt. Hè? Maar 60 dus, vierkante meter met een gezin met twee kinderen... Ja. Is, is niet dat je zegt, joepie, toch? Nee, maar de meeste starters zijn niet gezinnen... met twee kinderen, maar het is waar... dat er in bepaalde delen van ons land... de prijzen natuurlijk relatief hoog liggen. Het is wel zo, die prijzen zijn wel gedaald. Hè? In reële termen zitten we ongeveer 15% lager... dan voor de crisis. Dus uh, in die zin zou het in ieder geval iets meer binnen bereik zijn dan vroeger het geval was. Je zegt absoluut, zijn de prijzen nog steeds niet laag in dat soort gebieden. is waar. Maar het is toch iets meer binnen bereik geweest. Maar in die zin is het eigenlijk jammer... dat uh, ja, die kredietregels zo zijn aangescherpt. Ja. Want maar daardoor dat... kun je het überhaupt niet meer bereiken. Ja. Hè? Ook al wil je het betalen, ook al kun je het betalen zelf. Als je het niet kunt lenen, kun je het niet doen. Maar het hele publieke debat is... die focus is, is uh, op dit moment op de hypotheekrenteaftrek uh, gericht. Want, zegt iedereen, uh, de hypotheekrenteaftrek is eigenlijk de belangrijkste factor waarom die uh, sector, de woningsector op slot zit. Ja. ja, dat is een heel curieus verhaal. En uh, totaal niet op feiten gebaseerd. Um, ik begrijp eigenlijk daar in die zin niet hoe men tot dat idee komt. Um, de hypotheekrenteaftrek bestaat al heel lang daar is één. En ja, wat uiteindelijk het beeld is, is dat de prijzen wat hoger liggen... dan ze zonder hypotheekrenteaftrek zouden liggen. En dat de mensen een wat hogere woonkwaliteit hebben... dan zonder de hypotheekrenteaftrek. Je stimuleert mensen om iets meer aan wonen uit te geven. Nou, voor een deel vertaalt zich dat in een stukje kwaliteit... voor een deel ook in prijzen is het beeld. Um, en dat is eigenlijk wat de hypotheekrenteaftrek doet. Maar verder, die belemmert mij op geen enkele manier. Ik kan, als ik morgen mijn situatie verandert of mijn inkomen groeit... kan ik naar een ander huis gaan... En de hypotheekrenteaftrek is een enkele belemmering voor de doorstroming op de buitenland. Als je even kijkt naar, naar, naar Engeland en Zweden, daar is de hypotheekrenteaftrek ergens in de jaren zeventig afgeschaft uh, met een big bang. Grote uh, economische klappen waren dat ook. Um, maar daar is het toch helemaal niet aantrekkelijk om een duur huis te kopen. Er is toch een, een hypotheekrenteaftrek is toch een relatieve subsidie op dure huizen. Nou, het is niet een subsidie op dure huizen, het, is het stimuleert woningvraag in het algemeen. En uh, nogmaals, dat vertaalt zich deels in een stukje kwaliteit... en deels in een stukje hogere prijs. Ja. Maar ja, het wordt er niet moeilijker door. Simpel. Het, is, het, is niet, het is niet zo dat het wonen per saldo duurder is... omdat we hypotheekrenteaftrek hebben. Het wonen nee, is, is per saldo goedkoper. Ja, alleen, voor mij als, als, als ja, eindgebruiker is het goedkoper. Alleen kom. een stukje loopt ook de prijs in, zeg maar. Dus je krijgt niet het hele voordeel, zou je kunnen zeggen. Hè. Een stukje wordt via de prijs een beetje afgerond. Maar per ja. saldo... Ja, zorgt de hypotheekrenteaftrek voor lagere woonlasten... Precies. dan je anders zou hebben. Ja. Dus in de praktijk kunnen mensen voor meer geld uh, uh, een huis kopen... en, en dan is de, de aanname toch niet zo gek... dat dat heeft gezorgd voor een stijging van de huizenprijzen. Ja, het zit ook in een stukje in de prijs. Maar het is wel zo dat je moet realiseren dat het een eenmalig effect is. Kijk, het is niet zo dat omdat wij hypotheekrente hebben... de prijzen jaarlijks stijgen. Het is ook niet als we hem afschaffen dat de prijzen permanent gaan dalen. Dat is niet het geval. Er zit een eenmalig... Schatting is ongeveer dat de prijzen zich 10% hoger liggen... dan anders het geval zou zijn. Ja. Het, het opmerkelijke is wel dat uh, zo ongeveer alle spelers op de woningmarkt... Uh, op dit moment pleiten voor afschaffing. Ik wil even een klein fragmentje laten horen van uh, Nieuwsuur. Uh, en dat ging precies daarover. Alles, maar dan ook alles ligt stil... Op bouwplaatsen zijn er nauwelijks nog bouwvakkers te vinden. Makelaars verkopen vrijwel geen huis en huurders blijven zitten waar ze zitten. Tijd voor een revolutie op de woningmarkt. Eigenhuis, de woonbond en via makelaars en de woningbouwcorporaties... willen de hypotheekrente aftrekken 30 jaar afbouwen. Voor nieuwe en bestaande gevallen. Tegelijkertijd zullen de huren ieder jaar, naast de inflatie, met 2% omhoog gaan... En zo moet de woningmarkt weer op gang komen. Ja, zo moet de woningmarkt weer op gang komen. Wat, wat, wat, dit, dit gaat overigens over, over wonen 4.0. Dat is een plan van een, aantal, een groot aantal partijen... die betrokken zijn bij de woningmarkt. Wat vindt u van dat plan? Nou ja, zoals het in het filmpje ook al even aangekondigd werd... het is wel opmerkelijk dat vooral de hypotheekrenteaftrek... daar als, eh, laten we zeggen als boosdoener wordt gezien... van de problemen op de woningmarkt op dit moment die er eigenlijk vrijwel niets mee van doen heeft. En dat is wel opmerkelijk dat men het steeds daar wil zoeken. Je kan best iets aan de hypotheekrenteaftrek doen, naar mijn opvatting. Maar de problemen die we op de woningmarkt hebben, hebben daar niks mee van doen. Kijk, het eerste punt, we hadden het net over het aantal, groot aantal huizen wat te koop staat. Kijk, als het waar is dat de onzekerheid over de discussie over de hypotheekrenteaftrek... Hè, want daar heeft men het over, Ik zeg zegt ja, daar wordt zo over gepraat... en dan zijn de mensen onzeker en dan weten ze niet wat ze moeten doen... Als dat waar was, dan zouden wij niet een record aantal woningen hebben die te koop staan. Dus als ik geweldig onzeker ben, dan bied ik mijn huis niet te koop aan dan wacht ik. Wacht ik tot de, hè, tot de zaak is opgeklaard en dan ga ik daarna handelen. Dus het is niet zo dat het maar daarin zit. Er zit. zit ook niet, niet, niet veel, veel drang of dwang achter. Mensen die uit elkaar gaan bijvoorbeeld, uh, die hebben een groot probleem. Ja, maar dat kan waar zijn, maar met of zonder hypotheekrenteaftrek... ja, als je uit elkaar gaat, ga je uit elkaar. Nee, maar even over het, het hoge aantal dat te koop staat. Ik nou, wat, nee, maar wat dat, dat, dat, ja, dat zit niet in scheidingen. Het zit natuurlijk in gewoon dat er mensen zijn... die op een gegeven moment hun huis willen verkopen. En u heeft misschien ook de filmpjes gezien... en ook bij Paul en Witteman waren er mensen... dan zie je wat voor mensen het zijn die hun huis willen verkopen. Nou, dat is een jonge meneer die wil gaan samenwonen met iemand. Die heeft een kleine studio, die wil hij verkopen... alleen raakt hem niet kwijt. Dat was een mevrouw, die was een weduwe... He, inmiddels man overleden, veel te groot huis, wil naar een ander huis toe... maar raakt haar huis niet kwijt. Dus ja, het zijn niet allemaal scheidingen waardoor er nu een soort paniekverkoper zijn. Dat is al tijden het geval. Dus het heeft gewoon te maken met normale mensen die wensen hebben... om iets anders te doen, omdat hun situatie veranderd is... maar die moeilijk hun huis kunnen kwijtraken. En dat heeft nogmaals niet met de hypotheekrente aftrek te maken... maar met het feit dat er weinig mensen zijn die eerst willen kopen... En dat zit toch met die hele startersproblematiek vast. En in die zin, wat me ook wel verbaasde aan dit voorstel... want ik kan me ook wel voorstellen dat je misschien iets... aan de hypotheekrenteaftrek wilt doen... maar eh, toch wel grappig dat de vereniging Eigen Huis... en de makelaars ja. met een voorstel komen wat nog veel verder gaat... dan het voorstel wat in het lenteakkoord zat... Ja, eh, wat, de wat dat die vijf, vijf partijen hebben ja. afgesproken... en wat voor starters ook bovendien veel slechter is... dan wat daarin afgesproken was... En waarom dat vanuit de vereniging eigen huis komt, is er nee, maar dat is heel Dat, dat wil ik inderdaad vragen. Ja. Vereniging eigen huis zit erin, uh, de woonbond, de huurdersorganisatie, uh, een woningcorporatie, uh, de, de overkoepelende organisatie zit erin, ja. uh, makelaarsorganisaties. Ja. Dus eigenlijk bijna een soort dwarsdoorsnede van, van alle betrokkenen. Uh, Vastgoedpartijen zit erin. Ja, die roepen het allemaal. Nou ja, kijk, vanuit de woonbond en de corporaties kan ik me er wel iets bij voorstellen, maar. De vraag is natuurlijk waarom je, laten we zeggen... Uh, want het voorstel wat zij hebben is namelijk... hypotheek en het ook helemaal afschaffen. Hè? In de jaar tijd. Ja, daar komt het op neer. En je moet je ook realiseren dat dat betekent dat mensen in de tijd dus in een steeds slechtere positie komen. De starter die morgen nog de markt opkomt... die mag aan het begin nog volledig aftrek hebben... dat loopt in 30 jaar af. Het je is een hypotheek, Je lost ja, maar dit per is niet, maand los niet meteen ja, Maar dat is niet het voorstel hier. Dit is eigenlijk een soort lineaire hypotheek. Het gaat dus in gelijke stappen 30 jaar omlaag. Maar het punt is dus dat iemand die over vijf jaar een huis koopt... ja, die begint op, laten we zeggen... Ja, uh, vijf keer drie en een derde eraf, die begint op 84 procent. En iemand die over vijftien jaar begint, die begint op 50 procent. En die moet het in vijftien jaar afbouwen. Oh, okay. Dus dat is het grote verschil. Is, kijk, de annuïteitenhypotheek heeft als aardigheid... dat alle opvolgende kopers in dezelfde positie zitten. Of ik nu morgen een huis koop, dan zegt ja binnen dertig jaar moet u aflossen. Je mag gewoon dertig jaar aflossen. Ja, maar Punt. ook iemand die over tien jaar dat doet... die mag ook weer een annuïteit ja. en die mag dan ook weer dertig jaar. Ja. Of ook iemand die... Laten we zeggen een stuk extra kwaliteit koopt in een huis die doorstroomt. Maar dat is het wat je nu beschrijft. Dat is het annuïteitssysteem. Ja. Ja. En ja, dit systeem gaat veel verder omdat er natuurlijk ja, uiteindelijk helemaal geen renteaftrek overblijft. En dat heeft me ook zo verbaasd. Ik denk Welk probleem lossen ze er nou mee op op de woningmarkt? Want, nou, ik, kijk, nu is het zo uit ben ik vooral eigenlijk heel verbaasd... dat, dat bijvoorbeeld de belangenvertegenwoordiging van, van de huizenbezitters, waar ik dus ook bij hoor... De Vereniging Eigen Huis daar een handtekening onder zet. Ja, ja dat, moet u heel ze ook, dat, dat moet u ze ook eens vragen, waarom ze dat nou gedaan hebben. Want ja. Kijk, het punt is dit. Ik kan me wel voorstellen dat er politieke partijen zijn... die ook met name kijken naar, laten we zeggen... de effecten op de overheidsfinanciën als je dingen wil afschaffen. Want ook in dat lenteakkoord... Het levert natuurlijk structureel 5,5 miljard op. He, door alleen dat systeem te hebben dat je in de levensloop moet aflossen. Nou, dat is veel geld. Het is natuurlijk een lastenverzwaring voor burgers... want het komt ergens vandaan, dat geld. Maar je kan je voorstellen dat er politieke partijen zijn... die zeggen, nou, we willen het liever op die manier halen... dan op onderwijs te moeten bezuinigen of op zorg... of andere lastenverzwaringen neer te moeten leggen in de toekomst. Dat lijkt me een legitiem vraagstuk. Ja, goed, laten we even He, dan, dan dus langs, langs, maar, de langs de lijnen... Maar, maar, daar, maar daar moet het dan voor komen... En niet vanuit de gedachte, dat is toch heel gek... dat men het steeds probeert te presenteren... als een grote hervorming van de woningmarkt. U zou toch eens mensen moeten vragen... waarom gaat de woningmarkt nou veel beter werken... als wij de hypotheekrente afschaffen? Die vraag Want, wordt niet gesteld. Nee, die vraag wordt niet gesteld. Omdat die ook, nou ja, niet, goed, omdat die voor... ook niet goed beantwoord kan worden. Want het is te ingewikkeld. En, en jij nee, zegt, het is niet, jouw keuze, nee, is, het is, jouw keuze het is, is die starters. Moet het, je... is, het is niet ingewikkeld. Het punt is, het levert voor de woningmarkt nauwelijks iets op. Kijk, de woningmarkt kan uitstekend functioneren met of zonder hypotheekrenteaftrek. Dus het zou beide kunnen. Het enige probleem waar we mee van doen hebben, zoals we hem afschaffen... en zeker als we radicale varianten kiezen... is dat er een enorm aanpassingsproces nodig is. Ja. Mensen moeten eigenlijk zich weer gaan aanpassen aan die hogere woonlasten. Ja. En daar ligt dus een stuk probleem. Het is een transitieprobleem. Op lange termijn kan het met of zonder... Maar het wordt er ook niet beter van. Dat is ook een heel raar verhaal. Het idee dat wij denken. Denken we werkelijk dat we de woningmarkt van het slot gaan halen, omdat we de hypotheekrenteaftrek afschaffen. We gaan alleen in een tussenfase die woningmarkt wat meer op slot zetten. En op lange termijn maakt het heel weinig uit. Taker van Hoek is mijn gast, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Die onderzoek doen naar alles wat er speelt in deze sector. Laten we even, want, want in feite heb je nu de. de um, uh, het feit dat de hypotheekrente aftrek de, de woningmarkt op slot zet en dat het de huizenprijzen opdrijft, dat heb je daar heb je aardig wat uh, nou ja, dan wel helemaal on, dan wel gedeeltelijk onderuit gehad. Een ander is um, dat die aftrek, die aftrek, onhoudbaar is en dan gaat het over de staatsfinanciën. Jok. Het is het, wordt gewoon onbetaalbaar. Dat is inmiddels uh, ook een standpunt wat denk ik links en rechts deelt. Nou, dat laatste weet ik niet, maar in ieder geval, juist is het niet, laat ik het zo zeggen. Um, wat wel interessant is in dit verband... en het is gek dat er eigenlijk helemaal niet op gewezen wordt... dat is eigenlijk het beeld dat wij helemaal niet aflossen in Nederland. Um, en als je kijkt naar de cijfers, gewoon naar de feiten... dan blijkt dat wij lossen wel degelijk af. We doen dat alleen via spaar- en beleggingshypotheken. Dus we lossen niet rechtstreeks af... waardoor de hypotheekschuld meteen lager wordt... maar we stoppen dat in een apart potje, een spaarhypotheek... een beleggingshypotheek, veel mensen zullen het kennen... Ja. En uiteindelijk en, na afloop ja, in één klap los je dan af. Ja, als, als het goed is ja, als je, ja, En als je geen hoekenpolis hebt. Ja, Nee, maar als je gewoon een spaarhypotheek hebt... dan wordt na 30 jaar wordt de hele hypotheek afgelost. Bij een beleggingshypotheek ben je nog afhankelijk van beleggingsrendementen. Dat is juist. Maar ook daar geldt dat in principe natuurlijk een flink stuk wordt afgelost. En we hebben wel eens wat berekeningen zitten maken. Omdat het is pas in 1985 geïntroduceerd... die spaarhypotheek dat is natuurlijk eigenlijk om fiscale redenen geweest hè. Mensen willen wel aflossen, maar als je aflost, ja, verlies je ook renteaftrek. Dus als je het nou in een spaar- of beleggingshypotheek dan kun je aflossen en dan hou je toch de volledige renteaftrek. Ja. En dat is natuurlijk waar de banken ook mee gepropageerd hebben en ja. Ja. veel mensen was goed gestapt. voor de banken, want heel goed voor de mensen. Die dat ze dat, ja. maximale rente berekenen ja. en goed voor de, voor ons, voor de, om, de burger, uh, omdat je houdt de volledige renteaftrek en je lost toch af. Ja. En het gekke is dus één. Nou, je bouwt op, je bouwt vermogen op. Ja, maar het is ook aflossen, want het is gewoon aflossen na 30 jaar, is precies hetzelfde. Maar waar komt, waar komt dan het standpunt van de banken nu vandaan dat zij zo heel hard en krachtig roepen? Los af, los af. Uh, nou ja, kijk, als je daar naar kijkt, dan uh, dat is wel een opmerkelijk standpunt. Eh, want niet alleen zeggen ze los af, los af... maar ze zeggen ook doe iets aan de hypotheekrenteaftrek. Dat is eigenlijk heel interessant en opmerkelijk. Want de banken waren nooit een voorstander... van het beperken van de hypotheekrenteaftrek. Nee, Ik vind da dat nog heel goed. Op duidelijke redenen trouwens. Ja, ja. omdat ze zeggen ah, dat is lastig... want als we de hypotheekrenteaftrek af zouden schaffen of beperken... dat zet een druk op de prijzen. Eh, dat is vervelend, want dat betekent dat de waarde van hè, de woning... het vastgoed, het onderpand. onderpand voor de banken is, minder waard wordt. En B, als de rente stijgt... Ja, dan heb je als de hypotheekrente aftrekt en niet meer is, dan betaalt de fiscus niks mee. Nu word je een beetje beschermd als de rente stijgt, want dan betaalt de belastingdienst een stuk mee. Ja. Dus ook qua risico-optiek is dat voor de banken uh, eigenlijk gunstig. Dus ze waren altijd een voorstander van de hypotheekrente aftrek. Maar nooit... gaan maar waar, hocus ze zijn dus om. Ja, en ze zijn om. En de interessante vraag is, en jullie zijn van de media, niet ik, maar ja. is natuurlijk hoe komt dat? Hè? Ja, waar, dat is waar, precies, is, waar is deze ommezwaai nou de vraag, aan te van Hoek, Hoe komt ja, dit? Ja, en. Uh, en dat is wel vast over nagedacht. De, de, zo is dat. En uh, ja, de reden is denk ik vrij eenvoudig. Uh, het punt is dit. De banken hebben kapitaal nodig. Die hebben te maken met uh, hogere eisen vanuit de toezichthouders. Uh, ook vanuit de eigen optiek wil men liever wat meer buffers hebben... om veiliger te zitten. Het is ook weer makkelijker om te lenen en allerlei andere opzichten. En dat betekent dat je als bank kapitaal naar binnen moet zien te krijgen. En het probleem is dat er zijn een paar manieren om dat te doen. Je kan bijvoorbeeld spaargeld proberen aan te trekken... Uh, maar het vervelende daarvan is dat het is buitengewoon duur... Want spaargeld is eigenlijk zelf vrij goedkoop. Maar als je er extra van moet hebben, is het heel duur. Want dan moet je namelijk ook de rente verhogen of al je bestaande spaarders. Kijk naar de Frieslandbank. Ja, en dat, dat is niet lucratief, kan ik u vertellen. Dat is bijzonder lastig voor banken. Bovendien roep je concurrentie op. En een beetje een spaaroorlog misschien tussen de banken. Dus heel veel. Kapitaalmarkt is voor banken ook heel moeilijk op het moment. Is duur. Zeker voor lang geld. Moeten ze dus heel veel betalen lastig aan. Maar waar koop... sorry dat je in de reden valt. Ja. Maar juist banken kunnen nu toch bijna om niet... en onbeperkt geld krijgen van de Europese Centrale Bank. Ja, maar het is allemaal kort geld, hè. En je moet natuurlijk uiteindelijk een buffer hebben. Je kan wel liquiditeitssteun hebben ergens, dat als je tijdelijk nodig hebt. Maar ze hebben gewoon een betere kapitaalbasis nodig. En aflossen is in dat opzicht een ideaal scenario. Dus de banken willen heel graag dat er wat meer wordt afgelost. Dat kunt u misschien ook opmaken uit sommige spotjes... die ze nog eigenlijk vrij recent hebben gedaan, waar ze vertellen... ja, luister eens, er is iemand... en worden mensen ten toneel gevoerd die op het idee zijn gekomen om af te lossen. En hoe goed dat is... En de gedachte is dat u dat natuurlijk ook denkt. Want dat is heel goed voor de bank als u wat meer zou aflossen. En als het nu uw eigen belang is, moet u het ook vooral doen. Daar is op zelf niks mis mee. Um, maar wat is nou de crux van het verhaal? De hypotheekrenteaftrek zit de banken op dit terrein in de weg. Je moet gewoon zo zien, je bent al wat ouder... je hebt geld ergens in obligaties of iets anders zitten. En Ik, denk, ik zou best een stukje van mijn hypotheek willen aflossen. Alleen, ja, dan raak ik ook de renteaftrek kwijt. Dus dat is niet zo handig. Ja. Als die rente-aftrekken nou niet zo zijn of minder zo kijk, zijn... dan kunnen mensen meer aflossen. Dus het is puur een korte termijnbelang. Want ik wil er ook op wijzen dat idee dat de banken zouden vinden... dat ze veel te veel hypotheken hebben verstrekt. Ja, ik weet niet of het u opgevallen is... maar bijvoorbeeld de ABN AMRO heeft nog niet zo lang geleden... een vrij intensieve campagne gevoerd om te zeggen... kom bij ons met hypotheken. Ja. Ja, dus niet alleen je zegt ik ben bereid mijn bestaande klanten te bedienen... Maar eh, echt actief werven om mensen naar binnen te halen om hypotheken te verkopen. Dus het probleem is niet dat ze te veel hypotheken hebben uitstaan. Het probleem is ze hebben kapitaal nodig. Goed, dat verklaart de wij van de banken. We gaan even naar wat muziek eh, luisteren als je het goed vindt. Taco van Hoek is mijn eh, gast van het Economisch Instituut voor de Bouw. Ik zeg er nog even bij dat als u eh, naar de site van Radio 1 gaat... Eh, dan kunt u morgen eh, kunt u daar eh, de podcast vinden. U kunt u abonneren op de nieuwsbrief. ...van Kazeluna. Uh, en ook via Facebook uh, houden wij op de hoogte van alles wat hier uh, gebeurt. Straks in de tweede uur zeg ik nu maar vast... ...gaan we doorpraten over uh, de, de woningmarkt. En dan is de vraag aan u... Um, hoe, zou u um, ...hoe zou u de problemen op de woningmarkt willen oplossen? Uh, bellen kan nu al 0800-1121. Dat is de telefoonnummer van Kazeluna. Of mailen naar kazeluna.ncv.nl. Dat zometeen. Uh, naar de muziek, waar gaan we naar luisteren? We gaan naar Frank Sinatra luisteren. Dat zal wel New York New York zijn. Start the news. I'm today. I want to.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 Little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York if I. En die man luistert dat hij een hele bijzondere manier van time heeft eigenlijk. Ja, ja. Het, het, het, hij sleept af en toe met noten. Ja, Dat is een grote kwaliteit. Hè. Ja, ja. ja een hele bijzondere muzikant was dat. Um, speciale reden waarom je Frank Sinatra gekozen hebt? Nou, ja, ik heb een beetje iets met Amerika. Ik heb als kind uh, vlakbij New York gewoond. Uh, tussen mijn vijfde en mijn achtste. En wat ik wel leuk vind, is ook het, ja, toch een beetje het optimisme wat er vaak uitstraalt. Dat is misschien ook een beetje in contrast dat we nu hebben... van die enorme zorgen over die lange termijn. Dat vind ik ook zoiets. Of het nou gaat over pensioenen of over zorg... of over de hypotheekrente aftrekken. Het is allemaal het niet Calvinisme houdbaar. Is en het is uitgevonden het afgelopen jaar. Het is zo opmerkelijk ook dat er... Er zijn echt mensen die denken dat er straks geen AOW meer is... of dat er pensioenen nauwelijks meer zullen zijn... of dat onze welvaart echt een stuk lager zal zijn dan wat we nu gewend nou zijn. Ja, dat is, volgens mij verwoord jij nu gewoon de, de, de gangbare mening. Ja, als, als, dat, als dat zo is, dat is voorkomen nergens op gebaseerd. Mijn, mijn generatie de, de, denkt dat, dat die pensioenen straks... De, de, pensioen, zijn. AOW de, de, de, de pensioenen meer. zullen over 30 jaar beter zijn dan ze nu zijn. De koopkracht van die pensioenen zal hoger zijn dan wat wij nu hebben. Kijk, het is ook grappig, je moet eens 30 jaar terugkijken... Dan moet je je eens voorstellen, kijk, de zorguitgaven zijn geëxplodeerd de afgelopen 30 jaar. De andere consumptie die wij hebben kunnen plegen, is alleen maar groter geworden. Wij zijn ook alleen maar minder gaan werken in uren in die 30 jaar. De werkelijkheid is, er is gewoon productiviteitsgroei. En dat komt, er is technologische ontwikkeling. He, dus dingen worden niet, we worden niet steeds dommer, maar we worden steeds ietsje slipper. Ja. En maar tweede, één mens kan ook meer produceren daardoor. Ja, daardoor. Dus bijvoorbeeld, want, er worden slimmere machines bedacht, er worden slimmere processen bedacht. Soms zijn dat kleine incrementele verbeteringen, soms zijn het echt doorbraken, zoals met ICT of andere dingen. Uh, en het tweede is het opleidingspijl van de bevolking stijgt voortdurend. Dus als jij gaat kijken, en we hebben vroeger bij het Centraal Planbureau ook wel eens zulke scenario's gemaakt. Je gaat gewoon 30 jaar vooruit kijken, dan zie je dat het reëel besteedbaar inkomen, dat stijgt in 30 jaar met 40 tot 50 procent. Dat zijn de feiten waar we het over hebben. Al die sommen van het is niet houdbaar. Dat is allemaal gebaseerd op het feit dat alle verhoudingen gelijk moeten blijven. Dus het is niet de kwestie dat we het niet kunnen bekostigen, maar als wij zeggen de premies mogen nergens omhoog en alles moet, hè, bedoel als de welvaart toeneemt, ja dan nemen ook de uitkeringen natuurlijk toe in dezelfde mate en alles groeit in dezelfde mate. Ja. Maar het idee dat wij dus onze toekomstige welvaart op het spel staat. Dat is lariet, nou ja, om het in, rond Nederlands te zeggen. We zijn bijna panisch, maar misschien ook niet helemaal onzin. Want ik bedoel, we, we, zien, de, we zien de euro tuimelen. Hè. We zien echt de, de, de, de Italië, Griekenland kraakt, Italië, uh, uh, Spanje kraakt, Italië kraakt, Ierland kraakt. Um, er wordt gesproken over een zuidelijke en een noordelijke euro, misschien wel helemaal geen euro, god, ja. wie weet welke kant op gaat. Um, uh, we hebben onzekerheid met de huizenmarkt... Uh, we zien de werkloosheid langzaam oplopen... we denken, ja, dit gaat de pensioenen... Uh, denk ik, het gaat helemaal mis. Nou ja, er zijn twee dingen uit elkaar moeten houden. Natuurlijk is Wat er op dit moment gebeurt is lastig. Daar is geen twijfel over... Uh, maar het is niet zo dat of Griekenland wel of niet uit de euro gaat, onze welvaart over 30 jaar gaat bepalen. Nee. Laten we het uh, over de huismarkt hebben. Ja. We hebben nog zeven minuten en ik wil heel ja. graag met jou okay. die oplossingskant. Ja, ja, sorry hoor, ik, ik nee. breng, breng jezelf die kant op. Maar ik wil heel graag die oplossingskant van jou is, uh, door akkeren nog in die zeven mm -hmm. minuten. Want um, waar het niet zit, heb ik nu wel horen zeggen, ja. um, maar niet waar het wel zit. Ja. Um, nou ja, misschien toch even nog één woord over de hypotheekrenteaftrek. Eh, als je daar iets aan wilt doen, daar ligt, zoals ik al gezegd heb... niet de oplossing voor de woningmarkt. Maar als er wordt ingegrepen, en die kans lijkt groot... Hè, omdat veel politieke partijen daar toch inmiddels voor zijn... Eh, dan zou nogmaals zo'n annuitair systeem... waarbij toch het systeem van de hypotheekrenteaftrek wel overeind blijft... alleen over de levensloop er veel minder aftrek komt... Uh, verre weg te prefereren zijn bovendien stapjes afschaffen daarvan, nou okay. wat een veel groter effect okay. heeft. E nou, dan de positieve dingen misschien, ja. wat zou je nou, nou kunnen mag doen? je even ja. meenemen naar Parole, ja. die, die schrijft vandaag weg met de woningcorporaties. Dat ja. is uh, Dokters van Leeuwen uh, die, uh, die daar nu voor pleit. Um, waar zit die man nu? Die begint echt een leesbeugel dood te hebben. Adviseur stond er, geloof ik. Ja, ooit oh, is adviseur van het ministerie. Ja, ja. in die hoedanigheid heeft hij dat gezegd, ja. ja. Uh, die zegt, die hele woningcorporaties... daar moeten we wel gewoon mee kappen. Dat heeft zijn tijd gehad. Nou ja... Goed, die heeft natuurlijk een groot deel van de, woning voor de, de, de huurvoorraad. Ja. Nou ja, kijk, wat wel een probleem is... in de, laten we zeggen, in de sociale huursector... Um, is het feit dat subsidies eigenlijk een beetje aan woningen gekoppeld zijn. Dus wat je vaak ziet, is dat mensen die eenmaal een goede sociale huurwoning te pakken hebben... die gaan daar niet meer weg. Want als je naar de vrije sector gaat, dan betaal je veel meer. Dus dan zou je voor dezelfde kwaliteit woning veel meer moeten betalen. Dus als je dan nog een betere woning zou hebben... nou, dan zijn de prijsstijgingen zodanig. Dat is eigenlijk een grote verhuisbelasting, zoals het wel eens wordt genoemd. Um, dus het lijkt wel verstandig, en dat is in ieder geval mijn gedachte... om die sociale huursector vooral zoveel mogelijk te bestemmen... voor de mensen waar het ook oorspronkelijk voor bedoeld was. Want dat is iets wat je ziet. Eh, mensen komen soms met een relatief nog laag inkomen in de sociale huursector, Bijvoorbeeld studenten. Eh, maar vijf, zeven of tien jaar later verdienen die studenten gewoon een hoog inkomen. Die en ze zitten, zitten nog, opkopen, nog steeds ja, maar, gezet, maar, in de Ja, Maar zijn woningcorporaties. en corporaties dat van het probleem? Nou, dit, dit systeem is onderdeel. Ik denk als je. De, je, kan, je kan eigenlijk twee dingen doen. Je kan zeggen, ja, het zou of niet via corporaties moeten. Je kan het doen via woontoeslagen. Ze geven mensen met lage inkomen, maar gewoon een woontoeslag... en laten ze zelf maar kiezen waar ze willen wonen. Of je kan zeggen, dit systeem is zo gek nog niet, maar laten die corporaties dan vooral richten op de groep waar het ook oorspronkelijk voor bedoeld was. En eigenlijk kun je dat makkelijk oplossen met inkomenstoetsing. Het is eigenlijk gek dat we mensen maar één keer toetsen ja. op het moment de dat, dat ze binnenkomen. De Europese Commissie heeft in het advies gezegd, ja, waarvan ja. jij zegt: bemoei je vooral met je eigen zaken. Ja, dat vind maar, ik ook. Maar, maar goed. Ook, ook, ook als ze iets verstandigs roepen, vind ik nou, dat ja, ze dat dit, beter nog steeds kunnen doen. Dit was misschien wel onverstandig, want de nee. Europese Commissie roept uh, uh, inkomensafhankelijk maken. Dus zodra nou, mensen uh, of je de huren... Huren afhankelijk moet maken, is nog weer een heel ander verhaal. Mijn idee zou meer zijn: je moet kijken voor wie wil je die sociale huursector bestemmen. En als je het daarvoor bedoeld hebt, dan moet je mensen ook. Toetsen met laten we zeggen. En ja, je sekker. bedoelt eruit jagen op het moment dat ze. Nou, het wel je hoeft ze niet eruit te jagen. Je kan dan zeggen: luister op dat moment dat uw inkomen niet meer voldoet. Hè, dat u een te hoog inkomen verdient. mag u deze woning ook kopen, bijvoorbeeld. misschien met een kleine korting. Of u kunt het huren tegen een normale, zeg maar marktconforme huur. Uh, of u kunt verhuizen. Dan kunt u zelf weten. Dus hoeven de mensen de huis niet uit te jagen. Maar dat ja. zou voor de hele mobiliteit op de woningmarkt wel van belang zijn. Nou, op de koopmarkt, en dat is eigenlijk een beetje de andere kant ervan. De verhuisbelasting die daar zit, zit bij de overdrachtsbelasting. Dat is altijd mijn betoog geweest: het is niet hypotheekrente aftrek. Het is de overdrachtsbelasting die hè, met makelaarskosten en heel veel andere kosten dat je vaak 10% van ja. de kosten koper hebt. Ja. Nou, als je een huis van 200.000 nu... 200 euro koopt dan ben je 20.000 euro in één keer kwijt. En dat betekent dus ook dat je niet binnen één of twee of drie jaar... nog een keer gaat nee, verhuizen. want dat is gewoon weggelegd. Dan, ga, dan geld. ga je failliet. ga ja. je failliet. Maar, maar goed, dus, dus dit, de die, maar die gaat al van 6 naar 2 procent. dat lijkt me op zichzelf. Is dat, denk ik, toe te juichen? Dus ook gunstig voor arbeidsmobiliteit en zo. Dat mensen wat makkelijker kunnen bewegen. Misschien is het mogelijk om hem helemaal af te schaffen. Als je kijkt naar de bedragen waar we over praten... het zou nog een miljard kosten om hem helemaal af te schaffen je ziet dat er 5,5 miljard op de hypotheekrenteaftrek wordt gehaald. Is daar misschien iets te doen? Dat zou ook een beetje tegenwicht geven. Want je zit toch kostenstijging in die woningmarkt te brengen... linksom of rechtsom via de hypotheekrenteaftrek. Dus je het een beetje kan compenseren met die overdragsbelasting... Dan zou dat gunstig zijn. Maar moet die, die, die, die afbouwende uh, hypotheekrente aftrekken ook niet gewoon teruggegeven worden aan mensen? Bijvoorbeeld door arbeid goedkoper te maken? Ja, maar het maakt voor de woningmarkt niet zoveel uit. Kijk, het punt is dat is ook met dat hele plan van die makelaars en zo. Uh, die daar ook zeggen van ja, maar het moet naar de burger terug in de vorm van inkomstenbelasting. Dat kun je vinden. Maar geld wat teruggaat via de inkomstenbelasting wordt dan alle consumptie besteed. Als u een euro minder belasting hoeft te betalen, gaat u dat niet alleen aan wonen besteden. Maar u wilt ook graag prettig gaan eten en een heleboel andere dingen doen. En dat, lekt dus maar in, dat komt dus maar een ma beperkte mate terug in die woningmarkt. En die, die overdrachtsbelasting komt volledig in die woningmarkt. En tenslotte zou ik met name, ik heb het al eerder uh, aandacht voor gevraagd, dat is toch die leenregels voor die starters. Ik bedoel, dat kost niks, dat is gewoon doorgeschoten. Het is gek dat banken niet gewoon zelf... een beetje risicoselectie daar mogen plegen... en zeggen, jonge, hoogopgeleide mensen... zijn de laagste risico's in de markt. Er zijn ook mensen, als ze ooit hun baan verliezen... dat ze een enorme kans hebben om weer snel een nieuwe baan te vinden... Nou, ga daar nou iets soepeler mee om. en nou ja. pro Probeer die starters ook iets meer in die markt te krijgen. Want daar zullen we het van, van moeten hebben. Is dat uh, een, een onderdeel uit het CDA verkiezingsprogramma gelekt is. Uh, dus we weten niet of het een feit is. Maar volgens Haagse bronnen. Uh, wil het CDA het makkelijker gaan maken van starters om uh, uh, geld, uh, eigen geld in te leggen. Namelijk door bouwsparen mogelijk te maken. Mm -hmm. Dus het is neem ik aan een, een specifieke rekening bij een bank uh, of een financiële instelling. Geoormerkt geld zeg maar. Mag ja. je alleen maar gebruiken om onder fiscaal gunstige voorwaarden om straks mee een huis te kopen. Ja. Nou, dat is op zichzelf wel een interessant idee. Het, uh, uh, dat hangt natuurlijk met name ook samen met het idee... dat je dan uh, ja, wat minder hoeft te lenen... zodat je eigenlijk al start met een stukje eigen vermogen in het huis. En nu moeten we soms meer dan 100% lenen. Nou, stel dat je het zo zou regelen dat je maar 90% hoeft te lenen... hebben mensen ook minder risico's. Uh, dus daar zit wel een interessante kant aan... Um, het enige is wel, we moeten zorgen dat we een goede overgangsregeling krijgen. Want wat we niet willen hebben op de huidige woningmarkt... is dat mensen nu hun beslissing gaan uitstellen... omdat ze eerst moeten gaan sparen. He, nu konden ze het krediet niet krijgen, zitten ze te wachten. Nu kunnen ze straks het krediet krijgen, maar is het slimmer om eerst te sparen? En zitten ze weer te wachten? Dus dat is wel op te lossen, hoor. Maar daar zul je wel iets van een soort overgangsregeling goed voor moeten bedenken. Uh, zodat het niet tijdelijk tot terugval leidt. Uh, maar verder is het natuurlijk op zichzelf, ik ja, denk, een, een zinvolle gedachte om, om eens naar te kijken. Straks, zometeen, moet ik zeggen. Uh, na het hoorspel uh, kunt u uh, meepraten in deze uitzending van Kazelunen. En ik wil graag oplossingen horen. Hoe trekken we de woningmarkt? Weer uit het slop 0800-1121. Dat is het telefoonnummer waarop u ons kunt bereiken. Of een mailtje sturen naar kazelunen.ncv.nl of twitteren. Um, Oplossingen voor de woningmarkt. Hoe gaan we dat doen? Straks in de tweede uur. 0800 1121. Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Hartelijk dank. Graag ja, gedaan. Uh, je hebt weer wat licht gebracht in deze sombere materie. Wat mij betreft. En <laughs> alleen daarvoor al veel dank. Dank je wel.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 Zoiets wel. 40 centimeter. Bruin. Nou, Beetje gelig, met van die bruine strepen. Uilballen. Als jongens vonden we die wel. Ja, dat weet ik. We vingen er ook wel eens heen. Die hebben we dan levend aan de schuurdeur. <laughs> en zo'n uil probeerde zich dan los te frikken. Maar dat lukte natuurlijk niet. Nou, dat is maar ook wat. Ja, nou zou je dat natuurlijk niet meer doen. Maar we waren toen jongens, hè. Die doen wel eens zulke dingen.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 Je moet weer eens langskomen. Ik zal wel zien. Dag, meneer. Dat genoegen. Slofstra is gedeprimeerd.